It's your Friday. Elke vrijdag, 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. Thomas van Empelen. Goedemorgen, welkom, welkom. Uur 2 van de Slam Mix Marathon. En het leuke is, is van deze marathon is dat al die DJ's langskomen met hun favoriete platen van dit moment. En dat betekent dus ook dat je af en toe nieuwe muziek kan ontdekken. Dat gaat nu ook gebeuren, denk ik zo. Dan O'Donnell uit de UK maakte meerdere heerlijke UK houseplaten. Heeft de handen ineengeslagen met Sonny Verderwa, die we nog kennen van All This Time. En dit is nieuwe muziek die zomaar bekroond zou kunnen worden tot een bepaalde plaat vandaag. Think About Us in de set van EDX. you Marathon. We begonnen deze dag met de set van Fabric Dawn. En die gast hoor je dan weer in de set nu van EDX. Het is de laatste single, Serious. Fabric Dawn, daarvoor nog een track die heel groot gaat worden, denk ik. Sonny Verdera, D.O.D. En Think About Us. Wat is nou, volgens de APK-cijfers, de minst betrouwbare auto? Heb je dat al meegekregen? Ik heb zo meteen het antwoord. Het is niet de Honda die staat op nummer 5 en de Fiat staat op nummer 4. Met de meeste gebreken tijdens een APK. De top 3 krijg je zo meteen van me. Dit is de Mixmarathon met de track van Solardo. ...van Don, Jack en Move. Nou, wacht, toch een keer een andere naam gaan aannemen en ik ga verhuizen... ...dan zou ik mezelf best wel Don Jack willen noemen. Ik bedoel, uh, durf maar ruzie te maken met een buurman die Don Jack heet. Ja, je nee, past wel op, precies. Hey, dan de auto's die je niet moet hebben voor de APK. Gebaseerd op keuringsrapporten in 2023 en uit 2024... ...volgens de autowebsite Gaspedaal... De Honda staat op nummer 5 met de meeste gebreken tijdens een APK. De Fiat op nummer 4. De Smart, dat kleine autootje, op nummer 3. Alfa Romeo's, ook vaker problemen tijdens een APK. En nummer 2... Maar op een grote nummer 1 positie, meeste gebreken tijdens een APK, vooral de banden, het zijn de Tesla's. Ja. We're we'll make the base go. Out the room, make the bass go, go, go I don't think 'til we come loud I come, keep back 'til I'm loud and on. Try, try, show my old rude boy again. I brought a up in your mom opgetrommeld voor werk op deze manier zo. <middels> werk, Een set van EDX. De tribal moose. Ja, niet omdat het moet natuurlijk, hè? Maar... Eens even kijken naar de wegen. Er staat er al wat vertraging? Het antwoord is uh, ja. Op de A59, Zonswil Oost tussen Oosterhout en Hoi Bolder. Daar 12 minuten. Ondertussen gaat heel Nederland lekker op de beste beats. Lekker hoor! Marathon op de vrijdag! En Sunny, onze favoriete glazenwasser is er ook weer bij. Ja ja ja, deze ochtend begint vroeg, maar wel weer met gekke, gekke tunes. Door het spiekertje heen. Wauw. Ik kan alleen maar zeggen: met deze gekke tjes wordt het een hele mooie dag en een hele mooie ochtend. Ja, boy. Ja, Dit is slim met EDX. 10 over half 8. Dit is hem, de Slim Mix Marathon in de Mix EDX. Het om 9 Sam Veld, om 10 Alex Van. B2B met Notre Dame. Stef de Kampo om 11. En natuurlijk een nieuwe versie van de Mix Marathon Request. Oftewel, jij kan aanvragen wat je wil horen. En dan gaan wij draaien. Het is 12 en 1. En dat mag echt alles zijn. Ja, lekker. Free party van het weekend. Met zo meteen vanaf 8. Kamper en Dadoni. Dit is Slam en ik ben benieuwd waar zit je te luisteren? Is dat misschien in Hengelo? Hengelo blijkt uit onderzoek is de gelukkigste plek om te wonen, de beste plek om te wonen van Nederland. Maar hebben wij een Slamluisteraar in Hengelo die kan uitleggen waarom het zo goed is daar? Ik ben benieuwd, kom maar door in de Slam app moet te doen zijn, toch? Luister luisteraar in Hengelo, ik denk het wel. Hè? Meld je. Ga naar slam.nl Tik het WhatsApp-logo aan. Of gebruik de Slam-app. Laat even een berichtje achter. Dankjewel. Knallen in Rotterdam. Ro is fan van Groningen, niet van Hengelo. Wil iemand uit Hengelo in de app van Slam. Hallo, ik kom uit Hengelo. Hengelo is het allerbeste? Eh, natuurlijk niet. <laughs> Jongens, dat klopt helemaal niet van die statistica. Amsterdam is natuurlijk de echte place to be. Nou, dat valt allemaal wel mee, toch Ja. Bonusdrecht zie ik ook voorbij komen. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur in de Mix.